Is het waar, doe zeg mij, nee. is het waar, kan ik geloven, wat jij me gaat beloven. Mijn hart groeit onrust en stille maar Dat je eens heen gaat en mij alleen achterlaat Dan zal de zon niet meer schijnen voor mij alleen Dan zal geen vogel meer zingen omdat ik weet wat ik zie, slechts fantasie, of niets dan pure jaloezie. Vergeef mij, het was jaloezie. Ontsproken niet mij, fantasie. Oh, het is als een vlam het hier gloed verloopt. Het geloof in de trouw ging de Maar liefde en zelfs sympathie gaan steeds samen met jaloezie. Want zonder geloersheid bestaat geen verliefdheid, ach vergeef mij, het was jaloezie.